Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. 2,5 miljoen zelftesten zijn vandaag bezorgd op basisscholen. Kinderen in de bovenbouw krijgen het advies om twee keer in de week te testen. Daar kijkt deze directeur van een school in Utrecht met gemengde gevoelens naar. Ik vind het voor kinderen denk ik vervelend om zo'n zelftest uit te voeren. Maar ik denk dat het voor kinderen veel vervelender is als de scholen dicht gaan. Dus als de scholen hierdoor open kunnen blijven, dan uh, moedig ik het aan. De eerste twee leveringen krijgen scholen automatisch toegestuurd. En na de kerstvakantie kunnen scholen wat ze nodig hebben aan zelftesten zelf bestellen. In Den Haag worden er waarschijnlijk nog voor de kerst handtekeningen gezet onder een coalitieakkoord... Al driekwart jaar zijn ze ermee bezig, maar het is bijna rond tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie. De nieuwe ministers zullen niet met de feestdagen gekozen zijn. Dat wordt waarschijnlijk januari. Het gaat helemaal top met prinses Beatrix, die dit weekend positief testte op het coronavirus. Zei koning Willem-Alexander tegen de verslaggever van het programma Blauw Bloed. Volgens hem is er gelukkig niks aan de hand met zijn moeder. De koning bedankte ook iedereen in Nederland voor het medeleven met Beatrix. Het schijnt als een malle te werken voor je immuunsysteem in ijskoud water zwemmen. Maar voor iedereen die dat niet wil en toch van zwemmen houdt, zijn er zwembaden die in de wintermaanden hun buitenbad verwarmen tot een aangename 21 graden. Zoals in Alphen aan de Rijn. Ja, het water is lekker. Is het water lekker? Ja. En krijg je een koud hoofd of niet? Zij wel, denk ik. Nee, jij ja, Met je ja, ik mee. Eerste, de eerste 10 seconden zijn het ergst. Daarnaast gaat het prima. Ja. Het zijn heel erg gezellig aangekleed nu ook. Ja. Want uh, langs de kant van het bad staan vuurkorven, er staat muziek op en er is warme chocomel. En zwemmen is natuurlijk gezond, weet ook deze dame op leeftijd. Dat vervelen het iedereen aan. En volgens mij uh, worden wij honderd zo, hè hoor? 102. Oh ja, maar ja, besteldig. Zeker weten. Oh, <laughs> en dan nog het weer. Het gaat sneeuwen de komende uren. Waarschijnlijk blijft het in het oosten van het land een paar centimeter liggen. Morgen af en toe een zonnetje en een graad of vijf. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De A9, Alkmaar richting Amstelveen, is dicht tussen Beverwijk en Knoop en Dat komt door een ongeluk. Verkeer richting Amsterdam wordt omgeleid via de N208 en de N200. Tot zover de verkeersinformatie.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 lips away. the air We heard it here and there in and everywhere dun, dun, dun, dun. Now all of my friends they worry and call While me and Aristotle get wasted and we talk I'm mm -hmm. Be longing and restrained, but I'm never once the same when October rings the bell.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 het nummer van het uh, album Why Don't We Give It a Try is ook een single. Building a wall for strange? To holy strange? Christ of the one to survive.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 these voices inside my head. Lay down with me, tell me no lies. Just hold me close and don't patronize. I can't make 'Cause Cause I can't make you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 Nee. Ja, je moet het wel een beetje aandikken, denk ik, in dat opzicht. Nou, ik ja. kijk bijvoorbeeld hier in deze studio. Ik zit hier op een plek. Maar vroeger, hier twee straten, eigenlijk één straatje verder... daar zat een, een, ja, een schoolvriend en dan had je ja. mijn platenkoffer had ik dan onder mijn arm... en dan gingen we plaatjes draaien. Dat is, nou, ik denk 200 meter van deze plek waar ik zit. Dus het, het, ja, het voldoet een beetje aan dat, dat verhaal. Oh, ja. uh, dan even naar die nieuwe single die we gaan draaien, uh, This Old House. Want uh, ja. dat, is, dat is weer een heel ander verhaal, denk ik.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 ja, bentkampen ook, ja, heel graag ja, inderdaad. Ja. Als, iemand, als mensen me daar Daar heb ik alles opgezet, maar dat, dat tot nu toe nog weinig uh, teweeggebracht. gebracht. Dus ja. uh, als, mensen me, als mensen daarin uh, geïnteresseerd zijn, zoek me daar op. Ja, gewoon Elke E E L K E op al die, uh, al die plekken. En dan moet je even langs de, langs, de uh, soort IDM DJ Eelke Klein is, is de eerste. Ja, die moet je op, niet hebben. Nee, die moet je niet hebben. Die moet je, moet je, je. je moet Gewoon uh, alleen de naam Eelke hebben en dan zie je een beetje. Ja, je komt er wel. Een, uh, uh, een groenige uh, uh, foto van mij en dan, uh, uh, Ja, maar. Uh, uh, Kijk, ze kunnen ook uh, even die berichten bij, mij, uh, bij ons op die website uh, vinden. Alternative Fem, Want daar, daar, ja. daar zit een bandcamp-verhaal uh, uh, ingesloten. Dus, ja. dus daar, ja, okay, ik, moet, cool. ik moet alleen nog één ding uh, veranderen. Dat is uh, het verhaal bij, uh, bij deze single. Maar die, uh, dat, dat komt wel goed. <laughs> oh ja, en trouwens, heel ook makkelijk: uh, ilkemusic.com. Daar heb ik nu van niks gemaakt. De website. Daar, je daar, daar klik je ook door. Ja, ja. Kun je ook nou, al die muziek doorklikken. Helemaal goed. Um, we gaan hem draaien. Hier is Dissol House van Ilke. Old house fought the cold, fought the rain and fought the mold. It saw weeds and flowers grow. Took the winds that made the old. Met Rubik's. Daarvoor hoorde je Elke met This Old House. Het uh, is... Uh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 Oh uh.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 The creek, oh, a storm behind a window. It's true a storm once spoke to me of sudden death and tragedy. Like so many tales, it couldn't steal my sleep. Was oh, something that happened to you or me?